Annette Schut met het NOS-journaal. Het Israëlische leger zegt dat het in het zuiden van Gaza... vier terroristen heeft gedood. Volgens Israëlische media gaat het om vier hooggeplaatste Hamas-leden. De vier zouden vannacht door de luchtmacht zijn uitgeschakeld... toen ze uit tunnels bij Rafa kwamen. In tunnels onder de door het leger gecontroleerde delen van Zuid-Gaza... zitten volgens Israël nog zo'n 200 Hamas-strijders... De regering van premier Netanyahu zei eerder deze maand... dat zij niet op een veilige aftocht hoeven te rekenen. Een Franse jongen van negen heeft zichzelf doodgeschoten. Het gebeurde in saint douchard een plaats in het midden van Frankrijk. Volgens lokale media was de jongen bij een vriend van zijn ouders. Als spelend schoot het kind zichzelf per ongeluk in het hoofd, had dus de politie. Het kind werd per helikopter overgebracht naar een ziekenhuis in Tours, waar hij bezweek aan zijn verwondingen. De eigenaar van het wapen is aangehouden. Er moeten landelijke afspraken komen over pijnbestrijding bij een keizersnee... zeggen de beroepsverenigingen van gynaecologen en anesthesiologen tegen een Nieuwsuur. Ongeveer 10 tot 15 procent van de vrouwen heeft pijn tijdens een keizersnee... ondanks een ruggeprik, blijkt uit groot internationaal onderzoek. In veel gevallen gaat het om een spoedkeizersnede... nadat een vaginale bevalling is vastgelopen. Veel vrouwen hebben dan tegen de pijn al een minder diepe ruggenprik gehad. Diezelfde prik wordt dan ook gebruikt voor de operatie, wat vaak tot pijn leidt. Paus Leo is aangekomen in Beirut, waar hij begint aan zijn bezoek aan Libanon. Het is onderdeel van zijn eerste buitenlandse reis als paus... In Libanon wonen vele religieuze groepen al lang samen. Ongeveer een derde van de bevolking is christen. De paus wilde dialoog tussen religies versterken, maar ook aandacht vragen voor stabiliteit in een regio geteisterd door conflicten. Het weer: in het noorden en bui, verder droog. Het wordt een koude nacht met 0 tot 4 graden. Morgen eerst zon, later regen, vrij veel wind bij een graad of 6. Dit was het NOS Journaal. ZFM verkeersinformatie.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 We gaan het hebben over de invoering van uh, 30 km per uur. Hè, we, hebben, we lopen er allemaal tegenaan wellicht op uh, 132 Haarlemse wegen. Uh, en dat kunnen we op de radio doen en dat gaan we natuurlijk ook doen. Maar dat is afgelopen week ook in, um, ja, in de gemeenteraad gebeurd. Want er is een debat aangevraagd door uh, de VVD. Um, Eloy, uh, Aarsens, jij bent van de VVD. Goedenavond. Nee, Goedenavond. Je had een debat aangevraagd hieromtrend. Want die invoering van die 30 kilometer per uur die is niet helemaal goed gelopen, vinden jullie? Nou ja, die is niet alleen niet helemaal goed verlopen... omdat we in een aantal straten ineens teruggingen naar 50... vervolgens per de invoeringsdatum 30. Daar is iets niet goed gegaan in, uh, in een aantal straten. Maar ook zien wij dat de verkeerspolitie best wel negatief was. En we zien en vinden dat de gemeente op dit moment bijna het doel heeft... dat er overal maar 30 km per uur gereden moet worden... maar eigenlijk er te weinig aandacht is voor het verkeer en welke routes dat verkeer gaat zoeken. Onder andere uh, het sluipverkeer. Ja. Dat is waarom wij het uh, debat hebben aangevraagd. Nou, en uh, Sander van der Raad, uh, Trots Haarlem, goedenavond. Goeiedag, Eiko. Goeiedag, uh, want uh, jullie hoorden dat uh, en jullie dachten... ja, we, we moeten hier aansluiten, want wij vinden het eigenlijk ook... Uh, een beetje een, een, een gedrocht. Of zeg ja, ik het zo ja, een beetje ja. te hard? Nee hoor, je kan het niet hard genoeg zeggen wat ons betreft van troshanen, maar kijk als je in Amsterdam komt, dan dacht je al van wat zijn ze hier aan het doen, maar het virus is overgeslagen en we moeten hier nu ook allemaal deze ellende meemaken. Kijk, als je het dan goed uitvoert, dan kun je nog zeggen daar heb je wat aan, maar ja, als je het zo uitvoert dan is het een beetje jammer. Iloy, hey jullie zijn afgelopen, wat was het? Wanneer zijn jullie in de bad geweest? Ja, Afgelopen commissievergadering ja. van de commissie Precies, dat, dat moet vorige week. Dus is dat donderdag geweest dan? Ja, klopt, ja. Inderdaad. precies. Jullie hebben daar dus over gesproken. Jullie hebben argumenten over en weer gehoord. Um, nu weet ik ook natuurlijk, hè, want jullie, je haalt allebei terecht Amsterdam ook al even aan, want daar is die invoering van 30 kilometer per uur ook. nou ja, ja. Gebeurt. En daar zie je bijvoorbeeld dat de, de, de, de hoeveelheid ongevallen toch wel echt naar beneden is gegaan. Is dat niet iets waarvan je denkt: van ja, dat willen we in Haarlem natuurlijk eigenlijk ook? Natuurlijk is het iets wat, wat je in Haarlem graag wil: hè? Dat, dat er minder ongevallen op straat voorkomen. Op het moment dat je 30 km per uur rijdt eh, met een auto, dan, dan heb je aanzienlijk meer reactietijd om een fietser te ontwijken dan mm. als je 50 rijdt. Ja. Ik denk ook niet dat dat hetgene is wat we ontkennen. Um, waar denk ik de crux zit, is dat we in Haarlem het heel erg geforceerd aan het doen zijn. Bijvoorbeeld mm. op een doorgaande weg, de N200. Yeah. Uh, daar uh, 30 km per uur invoeren. Uh, dat is een, een, een belangrijke verkeersader voor Haarlem. En wat we daar eigenlijk aan het doen zijn, is de stad meer vastzetten. Mm. En uh, wat we daarmee ook doen, is dat we het makkelijker maken om door woonwijken te gaan rijden. En door die woonwijken het verkeer versturen, ja, dat is iets. Daar kunnen wij van de VVD in ieder geval ons niet in vinden. Want wij vinden dat hè, als het verkeer door Haarlem gaat, dan moet dat over het, het wegennet en niet uh, door wijken waar Haarlemers wonen. Waar wij inderdaad ook zeggen, daar moet je 30 kilometer per uur rijden. Ja, en precies. Ja En, en in, de, in de, de, de, de ontsluitingswegen zou het dan eventueel uh, wat harder kunnen. En wat mij betreft wel, daar moeten we dan ook de weg naar inrichten. Dus op het moment dat we een, een wijkontsluitingsweg of een stadsontsluitingsweg mm -hmm. hebben... dan vind ik dat die uh, inrichting van die straat op een goede manier moet zijn... dat je daar en doorstroming bewaakt en ook uh, de verkeersstromen gescheiden houdt... waardoor je dat dus ook gewoon op een veilige en goede manier kan doen... maar waardoor je ook wel ervoor zorgt dat het verkeer ook voor die weg gaat... waar jij wil dat het verkeer overheen rijdt... en niet wat we in Haarlem nu zien gebeuren... ...dat het verkeer bijna sneller is door woonwijken waar mensen wonen. Mm -hmm. ja, daar moeten kinderen veilig kunnen spelen op straat. Daar moeten mensen op een fatsoenlijke manier kunnen lopen, eh, fietsen. En eh, daar moet je niet het risico hebben dat je in files de wijken doorrijdt... ...omdat het nou eenmaal ineens sneller gaat worden dan over de Haarlemse Hoofdweg. Ja, dus eigenlijk is er, is, er is gewoon niet zo goed nagedacht over de, de, de wegen of zo, begrijp ik. Sander, hoe zie jij dat? Nou ja, ik dacht ook altijd. Ik zit natuurlijk al een tijd in de politiek, en vroeger dacht ik altijd van. heb je van die momenten dan denk je van hoe kunnen ze nou zo dom zijn? En eh, ik begin me steeds meer te realiseren dat het eigenlijk niet is dat zij zo dom zijn, maar het is eigenlijk dat je zelf nog niet snapt welk plan erachter zit. Eh, er zit volgens mij wel een plan achter. Kijk, en we hebben het net over de veiligheid. Um, maar dan vergeten ze wel erbij te vertellen dat tot uh, 2022, als je die getallen erbij pakt, uh -huh. neemt het aantal dodelijke slachtoffers wat een eenzijdig ongeluk heeft op de fiets, neemt gewoon toe. Hè? Dus ik heb toen het werd ingevoerd heb ik gezegd, wilt u nou eigenlijk meer doden in Haarlem? Want iedereen moet op de fiets, eh, want dat is zogenaamd veiliger, maar als je gewoon de getallen uh, bekijkt, neemt het aantal... Uh, eenzijdig uh, uh, dodelijke ongelukken met de fiets neemt gewoon toe. Dus uh, er wordt gezegd van het is allemaal beter, want uh, ze doen net alsof de auto de enige uh, oorzaak is... Uh, ...waardoor je dood zou kunnen gaan op een fiets. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. En wat ik er net zeg over, van eigenlijk zit er een plan achter waar ik steeds meer achter begin te komen. Ik heb er uh, laatst ook wat raadsvragen uh, of een uh, rondvraag over gesteld. En toen zei wethouder Bart van Leeuwen nog heel trots... Uh, hè, toen vroeg ik van... Uh, kent u dat fenomeen van die 15 minuten steden? Dat je dan allemaal de auto uitgepest wordt eigenlijk. En dat gebeurt nu ook. Uh -huh. Dat je dan allemaal zou moeten lopen en uh, fietsen. Behalve als het regent, dan zie ik nooit niemand op de fiets. Uh -huh. uh, en toen zei hij heel trots... Nou, daar zijn we al sinds uh, 2022 mee bezig. Want dat stond in dat en dat stuk. En we willen eigenlijk een 10 minuten stad worden. Nou En nu begint het steeds meer de puzzelstokjes in elkaar te komen van... Je zegt dat dat voor de veiligheid is, maar je zorgt gewoon voor zo'n verkeerschaos. En zo'n ellende. En ook met wegen afsluiten, twee baans naar één e baans, plossing, uh, mag je ergens niet meer rechts afslaan. Dat soort dingen wordt elke keer stapje bij stapje ingevoerd. Ja, en dan gaan mensen op het zeggen: Ja, weet je, uh, ik, ik doe over uh, twee kilometer 16 minuten met de auto. Ik ga maar met de fiets. Uh, ja, kijk, als, je, als, je, als dat je tactiek is. En, en, en ik hoop steeds meer dat dat de tactiek is, dat dat gewoon. Een soort met, eh, we maken het zo ingewikkeld dat iedereen uit de linde denkt, jeetje mina, ik ga maar met de fiets. Maar dat lijkt echt niet helemaal de bedoeling van Trots aan. Dan zou je het een beetje op een nette manier eh, moeten, moeten introduceren. Maar op zich is het toch niet zoveel mis met, eh, met, met mensen proberen de, de fiets op te bewegen? Nou, op zich niet. Zeg maar, ik, ik kijk even ah, milieutechnisch en eh, ja, gewoon ruimte. Nou oké, okay. dan heb ik een vraag aan jou. Ja, ja, ja. Als we nou allemaal in Haarlem de auto laten staan en allemaal op de fiets gaan... hoeveel afneming van de opwarming van de temperatuur op de hele wereld heeft dat dan voor effect? Nee ja, kijk, het gaat er mij gewoon om dat je probeert... ik denk dat men dan probeert, en dit is ook maar een aanname hoor, dat weet ik niet... dat leg ik graag bij jullie neer, omdat ik je hoor zeggen van ja, dit is waarschijnlijk het doel... en dan vraag ik me dus af van ja, wat, wat is daar dan per se mis mee? Uh, nou, je kan denken van die 15 minuten steden, dat is allemaal fantastisch en dan hebben we alles dichtbij. Dan uh -huh. zou je dus binnen 15 minuten uh, bij je school moeten zijn. Uh -huh. nou, uh, we hebben gezien hoe moeilijk het al was om een VWO-school in Schalckwijk te krijgen. Dus dat, uh, dat gaat sowieso al moeilijk lukken. 15 minuten moet je op je werk zijn. Uh, je moet overal binnen 15 minuten zijn. Nou, dat gaan ze sowieso niet redden. Dus dat plan dat staat al gewoon te mislukken. Uh -huh. dus je, je houdt een half-half bakken plan over. Kijk, als we al kunnen garanderen, 100% gaat het lukken... Dat is fantastisch. Ja, dat is een ander verhaal. Je eindigt ermee dat iedereen sowieso van 70-plus-enorme uh, uh, uh, uh, armoede krijgt in, in, in vervoer. Vervoersarmoede. Want die zullen alleen maar thuis blijven zitten, want die gaan niet fietsen. Zeker niet nee. als het regent. Dus je gaat hele uh, grote bevolkingsgroepen uitsluiten. Hmm. Um, Eloy, uh, nu hebben jullie dit uh, debat uh, gevoerd. Um, en nu? Ja, kijk, het college heeft natuurlijk nu eigenlijk aangegeven... dat ze zeggen van, goh, het beste raad, het valt eigenlijk allemaal wel mee. Ja. Kijk, ik vind het belangrijk dat het voor de Haarlemmer het mogelijk moet zijn... om zelf een keuze te maken in welk vervoersmiddel zij neemt. Of het nou de auto, de fiets of de voetganger is. En ik vind dat je in een wijk veilig moet kunnen wonen. Ja. En ik denk dat het belangrijkste daarin vooral is... dat we het sluitverkeer moeten voorkomen. Wat mij betreft zouden we zeggen, hè, die doorgaande wegen... Die brengen we terug in originele staat. En die gaan we opknappen, zodat ze echt die capaciteit aan hebben, maar ook echt die veiligheid kunnen garanderen. We zorgen dat die ontsluiting van de Haarlem op een goede manier gebeurt. Dat we niet al die auto's door, door onze woonwijken moeten hebben. Maar het college vindt dat dat allemaal niet nodig is. Je ziet dat ook wel aan de, de Haarlemse coalitie, hè, voornamelijk leidt door de GroenLinks Partij van de Arbeid. Die toch wel zeggen van ja, het valt allemaal wel mee. En er komt niet zoveel verkeer door de wijken. En uh, dat gaat allemaal wel goedkoop. Sluitverkeer blijf je nou, toch ja, houden. Ja, precies. Dat, dat is inderdaad. Hè. Ik, ik maak me daar zorgen over. Hmm. Um, en dat is in ieder geval iets wat we vanuit de VVD de komende tijd. toch echt wel um, streng zullen monitoren. Bij het college ook echt daarop aandringen. dat die monitoring op een goede manier gebeurt. Um, en ook als wij meer signalen krijgen uit de stad dat er een stijging is van het sluitverkeer omwille van deze invoering van 30 km per uur... omdat het nou eenmaal door de wijk sneller is dan door, uh, over het Haarlemse hoofdwegennet of wat je bijvoorbeeld in Zuid, uh, Zuidoost ziet, dat er een beetje een tweeling gecreëerd wordt in de stad... dat je beter af bent bijna door de snelweg te pakken... Uh, en de volgende afrit uh, te nemen... ja, ik, ik denk dat, dat die tweedeling tegengehouden moet worden. Uh -uh. Uh, maar wij willen in ieder geval ervoor zorgen dat uh, wij het gaan monitoren... en als we die signalen krijgen dat er ergens een stijging is van sluitverkeer, dan gaan we het college erop verder bevragen. Yeah. Uh, en als het college daarop uh, geen gehoor geeft... Ja, dan gaan we uh, daar denk ik zelf ook dat onderzoek... Uh, toch uh, proberen af te dwingen om te kijken met verkeersmetingen... Hey, hoe gaat dat nou uh, in die wijk... En zien we inderdaad die stijging van verkeersbewegingen? Want dat inzicht moet er komen. En zeker als mensen het idee hebben in Haarlem dat het onveiliger wordt, dat, dat moeten we voorkomen ten, ten, ten, ten koste van heel erg veel. Ja, ja, dat lijkt me ook. En zie jij ook, Eloy, dat dit eigenlijk een stap is richting een, een, een, een nou ja, wat, wat groter plan, zoals ik Sander een beetje hoor zeggen? Nou, ik, ik wil niet zo ver gaan. Kijk, um, dat, wat ik in Haarlem wel zie, is dat steeds meer een, een, een doel, hè, 30 km per uur, overal, dat, dat lijkt steeds meer het doel te worden in plaats van dat het een middel is. Mm. En ik denk dat we vooral moeten gaan kijken van waar willen we nou als Haarlem naartoe. Um, ik vind dat, dat we dan weer terug moeten vallen op uh, een veilige stad, een bereikbare stad, een, een stad waarin je op een fatsoenlijke manier kan bewegen, uh, waar je zelf die keuze mag maken hoe je beweegt. En 30 kilometer per uur kan best wel helpen in woonwijken... om een veilige sfeer te creëren en een veiligheid te garanderen op de weg. Ik vind wel dat je, dat je als Haarlem ook wel serieus moet zijn. Je bent een grote stad. Je, je hebt ook een functie in de regio... waar heel erg veel verkeer door je gemeente gaat. Ook die moet je wel op een goede manier faciliteren. Want op het moment dat we de wegen verder afknijpen... wat we eigenlijk nu de afgelopen jaren al steeds in het doen zijn... dan creëer je voor... De Haarlemmers enorm veel problemen en ook voor de regio problemen. Mm. En vooral voor die Haarlemmers is het natuurlijk een probleem creëren. Daar is de gemeenteraad niet voor. En ik denk dat we er juist moeten zijn om die problemen op te lossen in plaats van die te maken. Ik ben er bang voor dat deze 30 km per uur invoering, uh, vooral op ons doorgaande hoofdnet, dat daar echt wel uh, problemen mee gecreëerd worden. Nou, ik, ben, ik ben heel benieuwd of dit, nou ja, of, of dit aankomt en wat er dan eventueel nog mee gaat gebeuren. Um, laatste vraag. Uh, voor, voor beide, hoe gaan jullie naar, naar, naar je werk eigenlijk met de auto of met de fiets? Ik ga er eerst beantwoorden. Ja, ik, uh, ik werk uh, vrij onregelmatig, ik moet ook wel eens op, uh, op hele bijzondere tijdstippen uh, naar mijn werk toe. Dus ik ga uh, naar mijn werk met de auto. <laughs> en Sander? Ja, ik werk ook uh, onregelmatig op die verschillende shifts en ik ga altijd met de fiets. Oh, kijk eens aan. Kijk eens aan. Dus, dus uh, voor jou hoeven we het daar eigenlijk niet eens te doen, Sander? Ja, maar ik zit ook niet in de politiek voor mezelf. Ik zit nee. uh, voor, uh, voor de alle halemers en ik maak me echt zorgen over uh, dat het niet goed gaat dat je grotere groepen uitsnijdt. Ja. Voor de veiligheid waar het mee begon, dan denk ik altijd aan het punt van uh, die keuze voor die ziekenhuizen waar, waar het nu ook over gaat. Dan gaat iedereen bijna huilen huilen als het uh, hoofddorp zou worden, want oh, oh, oh, dan wordt de aanrijdtijd uh, allemaal zo ver en zo lang. Maar als je alle wegen in uh, Haarlem naar 30 kilometer uh, gaat uh, afwaarderen, dan heeft zelfs de verkeerspolitie al gewaarschuwd van die ambulances gaan dan te langzaam rijden. En dan ga je echt dus straks, uh, misschien minder aangereden worden door een auto, maar als je straks in die ambulance ligt... Kom je gewoon te laat in het ziekenhuis. Dus da daar houdt ook bijna niemand rekening mee. En dat snap ik ook echt niet. Ja. Nou ja, de veiligheid uh, is in het geding, hoor ik jullie beiden zeggen. En uh, we moeten ervoor zorgen dat het gewoon een veilige stad wordt die ook nog eens bereikbaar is. Um, dank jullie wel beiden voor uh, deze toelichting. Uh, Sanne van der Raad, Tot Haarlem en uh, Ilo Aarses van het uh, VVD. Um, ik wens jullie een hele fijne avond. Ja, goed zo. Fijne avond. Dankjewel. Ja. En op de fiets Regio Radio elke zondag van 5 tot 6.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 Show your face. I'll have the grace to tell me where you are. Tell me where you are. Ooh, ooh, I believe I was your game, your ball. If you threw me up, then I would fall. Ooh, so you won again. Ooh, you win them all. But I believe I'd run to you if you should call. But I don't believe in miracles. I don't believe in miracles. But if I know if you might draw your face or have the grace to tell me where you are. Tell me where you are. things go wrong, the bullet that shot me down was wrong, your gun, the words that turn me wrong, from your son, when you want Regio Radio Zandvoort. Jouw regio. Jouw radio. Uh, het begint al aardig druk te worden.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 En uh, wij ook. En die ja. staat trots bij ons in de zaak. Maar je weet wie de, de, de genomineerden zijn. Uh, wie denk jij dat er gaat winnen? Dat vind ik, ja. dat vind ik een onwijs moeilijke vraag Ger. Ik, ik, ik, weet, het echt niet. ik maar, weet het echt niet. Wat heeft het voor jouw bedrijf gedaan toen je, toen je, dat je gewonnen hebt? Uh, het is onwijs leuk om te zien dat je... Uh, wij, wij hebben verbouwd en wij hebben ons bedrijf gebouwd op basis van bedrijfseconomische overwegingen. Maar het is heel mooi om te zien hoe zo'n ondernemersprijs aanleiding is om...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 Uh, dus ik vind het leuk, uh, zo'n ondernemersprijs. Want het trekt heel veel mensen die dat leuk vinden. Maar ja, eigenlijk zijn alle mensen die je in soort ondernemen en dat uh, een beetje met enthousiasme doen, allemaal winnaars. Dus, uh, het klinkt een beetje lullig, maar ja, ze is het wel. Maar het is, het is wel heel vol geworden. Hè? Ja, ja dat is, uh, en gelukkig de afgelopen jaren.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 Dat de ondernemers af en toe in het zonnetje wordt gezet. Ja. De hele familie zijn natuurlijk allemaal ondernemers. Ja, he? dat gelukkig wel. Ja, dat, uh... en, en je zoon is natuurlijk ook weer druk uh, ja, in de weer. Ja, maar dus mijn, mijn oudste zoon is dat Timmerman en mijn jongs gaat de politiek in. Wie denk jij dat gaat winnen vandaag? Nou, allereerst vind ik, vind ik het de hele partij genomineerde vind ik heel bijzonder weer. Ja, is... uh, Bluis Bloemenwinkel terecht, ja. lang Familiebedrijf, uh, Rio Dierenzaak.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 Van harte uh, gefeliciteerd met je volle mond, zie je. Er zit een witte bal in en uh, ja, die is, die is gegund, hè? Ja, ja, mooi, hè? Ja, het is echt superleuk. Ja, ik vind super ook, uh, iedereen vindt het ook uh, heel erg verdiend. Oh, echt serieus? dat jullie echt uh, ondernemers zijn. Ja we zijn wel ondernemers, maar weet je, het blijft ook allemaal grap. En nogmaals, uh, ik had het Nop ook uh, absoluut gegund, want het is echt ook een topper.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 Radio Radio. Informatie uit jouw regio. Elke zondag te horen op Haarlem 105 en ZFM Zandvoort. Afgelopen zomer trokken meerdere bewoners van Bentveld aan de spreekwoordelijke bel vanwege het toenemend parkeeroverlast in hun dorp. In Bentveld, dat valt onder de gemeente Zandvoort, kan men nog gratis parkeren in tegenstelling tot in Zandvoort zelf. Daarom komt de gemeente Zandvoort nu met een proef om de overlast tegen te gaan. Langs de Westerduinweg en de Zandvoortselaan worden borden geplaatst met de mededeling uitsluitend parkeren voor bewoners. In het Nederlands... En in het Duits. De exacte details en de beoogde resultaten bespreek ik met verantwoordelijk wethouder gert Bluis. Wethouder Bluis, goedenavond. Goedenavond. Allereerst, het plan ligt nu op tafel. Het plan voor deze proef. Wanneer gaan de borden de grond in? Uh, zo spoedig mogelijk. Maar ze zijn besteld. En huh? daar is het even wachten op. Dus ik hoop toch wel uh, dat het uh, voor de kerst geregeld moet zijn. Maar dan kan het even af hoe laat manier ze geleverd worden. Ja. En, en, en, en hoeveel borden? Want het gaat om twee straten, dat zijn vrij lange uh, straten. Aan hoeveel ja. borden moet ik denken? En hoe, hoeveel nou, afstand uh, tussen elkaar? Uh, nou, het, het gaat natuurlijk uh, om uh, de plek uh, van de Zand van Salaan, waar de woningen staan. Dus, tussen Bentveld uh, en, en, en Zandvoort. En dat stopt toch vrij. Uh, vrij stro, dat gaat over een strook van uh, 400 meter, schat ik in. En komen, daar komen bijvoorbeeld vier borden te staan. En dan in de Westerduinweg, dat is een, kort stuk, dat is een heel kort stukje tussen de Zalmvoetsalaan en het fietspad. Daar komen borden te staan. En tot de weg komen ook borden te staan. Okay. En bij de ene is het ook vooral bij de Westerduinweg. Uh, daar zit ook dat fietspad. Daar zit ook voor de veiligheid. Want dat blokkeert daar ook het zicht van de mensen. Dus daar hebben we voor gekozen om dat daar ook te doen. Uh, nou, en het sluit ook dan mooi aan op de... De Saxe-Rodeweg, waar, waar dus ook bewoners wonen. Hoe reageerden de uh, buurtbewoners op deze proef? Uh, nou ja, wij, wij hebben dit voorgesteld aan ze. En uh, ik, ik begrijp, ja, als ik zeg, kijk, we kunnen twee dingen doen. Uh, we, kunnen, uh, we kunnen niet direct, want dan moeten we een enquête houden. Want het probleem is een beetje, Bentveld bestaat uit één kern. Maar de, be, de bewoners van met name de Zandselaan salaan en het stukje bij de Westerduinweg... Die, die, die hebben dat probleem en de rest van het grootste gedeelte van, uh, van, van uh, de kern heeft geen probleem. En die hebben ook aangegeven dat ze helemaal geen betaald willen. Dus daar ligt al een dilemma tussen wat de ene wil en wat de andere wil. Uh, dus daar, daar moeten we rekening mee houden. Nou, daarnaast hebben we rekening te houden met het feit dat uh, men natuurlijk tegen Bloemendaal aan zit. En vooral daar waar die kern zit, daar, dat zit tegen Bloemendaal aan. Dus ga je meteen het verdringingseffect. Dus wij hebben gezegd, nou laten we nou gewoon even eerst kijken of we op gewoon met, met een proef kunnen kijken wat het effect is om het op deze wijze te doen. Nou, en dat hebben we overlegd met ze en uh, dat gaan we dus nu doen. En, en dat gaan we ook monitoren, zodat we ook kunnen zien, heeft het wel of geen effect? Heeft het geen effect? En, en dan hebben we ook gemonitord. En dan kunnen we zeggen, nou, dan moeten we andere maatregelen even en, eventueel gaan nemen. Ja, maar ter, terug naar de vraag, hoe reageerden ze? Hè? De afwegingen zijn heel logisch. Uh, en ik, ik denk dat, hoe reageerden zij op, op di di dit voorstel? Om het op deze manier te proberen? Uh, nou, volgens mij hebben wij voorgesteld. En da daar kregen wij. Zeiden, nou, laten we dat dan eerst proberen. Daar is niet natuurlijk iedereen het mee eens. Want ik begreep dat er al via Facebook wat informatie is. Ik heb diegene nog niet gesproken. Dat ga ik nu ook even achteraan. En altijd wel al zo van. Ik heb ze ook uitgenodigd om te komen. Dus als iemand zegt, nou ja. Maar waarom doen jullie dit nu? Dan wil ik dat nog een keer uitleggen waarom we voorlopig voor deze oplossing kiezen. Het is natuurlijk ook een snelle oplossing en, en, en we gaan ook monitoren of, of dit werkt. Dus ja. want... Zo, niet iedereen is ermee, want sommigen zeggen, ja, je kunt het niet al dus, dat, dus, dus het gaat niet werken. Nou, ik, ik weet één ding. Uh, mensen zetten toch een auto neer waar ze willen, als ze dat willen. Maar ik denk door dit signaal af te geven, dat mensen nog eens even nadenken voordat ze hun auto daar neer gaan zetten. Dat zou je denken, maar op het moment dat daar toch wordt geparkeerd, dat men daar parkeert, en er wordt niet gehandhaafd, er kan niet worden gehandhaafd. Ja, dat is zo. Dat lijkt me heel frustrerend, zowel voor de gemeente als voor de bewoners. Ja, dat is frustrerend. We hebben tot nu toe gekozen voor geen parkeerbeleid in Bensveld. Een aantal mensen hebben daar last van in bepaalde mate. Uh, de, de, dat moeten we dus ook nog vaststellen in welke mate dat is, want het ging ook om, uh, om veiligheid. Nou, dan ga je kijken van wat, wat kan je eraan doen? Nou, betaald parkeren invoeren zou, zou misschien op, maar dan moet je de hele wijk doen. Nou, daar is ook niet iedereen voor. Dan moet je daar eerst dus beleid voor gaan maken. Dan moet je, de, moet je ook met de bewoners in gesprek. Dat duurt, uh, dan je een inspraakprocedure dan nog besluiten. Nou, om op korte termijn te kijken of dit wel werkt. En ik vind ook dat we nog iets met fatsoensnormen met elkaar te maken hebben. Dat als je meldt, nog wel let op, zet uw auto daar nou niet neer een hele week. Want hier wonen bewoners. Ik hoop ook dat, dat, dat wij als de mensen zelf daar ook een beetje over nadenken. Dan van, god, zet die auto daar dan nou niet ja. neer. En we gaan dat monitoren. Ja. Dus we gaan ja en hoe, paar... Want kijk, handhaven, dat, dat is een heel breed begrip. Hè. Je hoeft niet direct ja. boetes uit te delen. Maar op het moment ja. dat je deze bordjes neerzet, is er een vorm dat je dat bijvoorbeeld handhavers mensen kunnen aanspreken. Dus niet inderdaad de volgende stap tot je hebt een boete of je ja. krijgt een wielklem. Maar dat je in ieder geval kan zeggen, dit is niet de bedoeling. Dat ze in ieder geval doorhebben, ja. hey, er is wel controle, er wordt wel op gelet. Ja, is... Dat, is, dat, is best, dat is best lastig. Want dan moet je ook weten wie er staan en, en, en wie, daar, uh, wie daar niet thuis horen. En dat, dat, dat, is, aller, dat is best een je begrip. Want je kan niet aan een auto zien of, of het van een bewoner is. Nou, dat of het niet nou, van een bewoner is. Ik, ik ben zelf eens gaan kijken. En er staan heel veel nu heel veel uh, busjes met Roemeense nummerborden. Nou, dan ja, nou, die, heb, daar, kan, daar je kan je één en één een, een beetje bij elkaar optellen. Ja, die, nou, daar kan je dus wel extra. Dat ben ik ja. meest De Duitse auto's ook. Ja. Daar kan je dus dan dan dan wel op gaan acteren. En dan kan je ook actie op nou ik denk dat we dat dan ook moeten doen als we dat constateren, dat we daar proberen wat mee te doen. Ja. Om op te wijzen dat het niet de bedoeling is dat ze daar gaan parkeren. Want dat is uiteindelijk ook een vorm van handhaven. Niet gelijk het rigoureuze, maar in ieder geval het alert maken. Zoals u zegt, het kan allemaal wat sympathieker. Ja, ja precies. Ja. En, en wat u ook zegt hè, op dat moment, want dat is natuurlijk ook wel een goed punt... als je zegt, we, hier zetten we bordjes neer. Verplaats je dan het probleem niet naar een straat verderop, twee straten verderop... en uiteindelijk een heel dorp verderop? Ja, dat, dat, misschien, misschien wel, maar dat, daarom is het ook een pilot. Hè? Het is ook gewoon: van, we, we, we, we acteren op wat, wat er gevraagd wordt. Ja. We kunnen niet aan een minuut het ook anders doen, want dat, dat, dat duurt ook nog een jaar. En dan heb je nog de discussie: van uh, wil de hele buurt het of wil de hele buurt niet? En hoe groot is die parkeer, parkeerdruk dan? Want dan ga je dat ook weer meten. Want dan ga je zeggen: van hoe groot is die parkeerdruk? Het is nu gewoon een verzoek gekomen. De mapen we hebben ook niet gecheckt. De mate, hoe erg het is. Want dat had ik ook nog kunnen laten doen. Zeg, hoe erg is het nou? Want er zijn ook heel uh -huh. heleboel uh, mensen die wel een uh, eigen parkeerterrein hebben. Er zijn okay. heel veel inritten. Dus je kan zeggen, ja, uh, hoe groot is het probleem nu? Nou, wij hebben gezegd, oké, okay, laten we dan eerst eens een paar er doen. En als dit werkt, dan hebben we het probleem misschien wel getekend. Dan hoeven we verder geen onderzoek te doen. Nou, dat was de snelste. En op dit moment, uh, denk ik, uh, de beste oplossing op dit moment. Ja. En daarvoor hebben we hiervoor gekozen. Ja, wat, wat heel, heel logisch is... want je hoeft niet gelijk inderdaad met heel zwaar geschut te komen. En ik denk dat iedereen daar het over eens is. Deze proef duurt een jaar... Allereerst, hè, u, u zegt ook heel duidelijk, we meten dan het effect. lijkt me best lastig om te meten, want een Roemeens nummerbord kan ik er nog wel uithalen. Maar als ik mijn auto daar parkeer met een leuk Nederlands nummerbord, weet u niet waar ik woon. Nee, nee, precies. Dat is Want zo. Maar ja, dat, want hoe, hoe, als we dat wat gaan controleren... en, en ziet, het, gaat, het, het probleem is niet dat er even een auto een uurtje staat. Nee, het weekend, is hè? Het gaat natuurlijk om de auto's die daar een week worden geparkeerd, ja. vaak. Eh, of, of elke dag worden geparkeerd. Uh, nou, dat heb je op een gegeven moment natuurlijk ook wel weer door. Dat kan je dan ook wel weer uh, ergens uit uh, opmaken. Maar laten we eerst gewoon eens even kijken hoe het effect is. En dan even tussendoor ook eens even met elkaar praten erover. Uh, en, en ook eens nadenken: van hoe erg is het nou? Want daar moet je dan ook nog eens even verder naar kijken. Als je zeker als je andere maatregelen wil nemen. Dus het is gewoon een mooi, mooi om dit uit te Is dat misschien het allerbelangrijkste? Hè? Wat u net al zei, nou er was toch iemand niet tevreden. Zo zag ik op social media. Dan moet ik toch eens uitnodigen voor, het, het, ja. uh, voor een gesprek. Is communicatie met degene die er last van hebben... uiteindelijk het allerbelangrijkste om zo'n probleem te kunnen tackelen? Ja, zeker. De communicatie is ook teruggeven. We gaan iets wel of niet doen. Of ja, uh, dit probleem, is dat nou echt zo groot? Of heeft u alleen een probleem en gaat het om één of twee, ja, twee mensen? En hoe lossen we het dan op? Dus dat, dat goede gesprek voeren is, is heel belangrijk. Ja. En, is, stel, en, en, en stel, hè, stel baan, dat ja. je aan het eind van het jaar... Uh, uh, het effect niet is zoals gewenst. De, de onvrede blijft, de onrust blijft, het overlast blijft. Is betaald parkeren iets wat uiteindelijk mogelijk toch een oplossing zou zijn? Dat, dat, dat zou kunnen. Maar dan, dan moet je ook een parkeerdrukmeting over het hele gebied. Ja. En dan moet je zeggen, van, is dit nou nodig om hier betaald parkeren te doen? Dat, dat is dan de vraag die... Uh, die je aan jezelf uh, moet, moet stellen. Maar kijk, als je daar, daar alleen op dat stukje betaald parkeer doet... dan ga je zeker het verdrijven. Nu proberen we toch op basis van uh, nou, toch mensen met gezond verstand... en een verzoek doen tot het uh, uh, uh, uh, uh, te reguleren. En het zou veel meer moeten, want als we alles moeten gaan oplossen door alleen maar te zeggen, we hebben een stok achter de deur... want we kunnen handhaven, en dan, en dan lost het zich op... Ook dat is de praktijk niet, hè? want ondanks dat er heel veel gehandhaafd wordt er nog heel veel fout geparkeerd en gebeuren er allemaal nog steeds dingen. Dus we proberen ook een beetje, ja toch een beetje, gewoon de mens gewoon op, op gevoel te zeggen, joh, mm -hmm. hier wonen de bewoners, die hebben daar last van. Ga, ga, ga even ander, ergens anders kijken. Ja. He, zo, en... zo is ook de discussie met de andere buurt in Zandvoort. Daar, kijk, daar proberen we ook bepaalde buurten uh, verkeersluw uh, te krijgen. En dat kan je dan bijvoorbeeld doen door borden neer te zetten. Bijvoorbeeld dat de discussie is ook naar andere buurt in de parkbuurt door de verwijzing naar de parkeerterreinen te optimaliseren. Ja. Nou, als je dat doet en zegt: dit! Dit is eigenlijk bewoners, Let op! Dit is een bewoners, dit is een bewonersgebied. U kunt rijden door en u kunt parkeren uh, daar en daar." Dat dat heeft gaan mensen toch over nadenken. Ja. ja dus het is ook een combinatie ook bewoners kunnen is een briefje op de op de ruit doen van kan ook, ja. en en inderdaad de handhavers zien extra rondje lopen om te informeren van ja, ja. toch niet hier um, want, nou ja eerst moeten de palen de grond in en dan uh, is het een jaartje wachten om te kijken wat er ja. uitkomt zo is dat ja maar ik denk dat we wel snel gereageerd hebben en kijken of dit uh, dit, uh, dit effect heeft ja minimale in, inspanning en, en misschien maximale opbrengst. En dat, dat kan misschien ook helpen bij andere wijken op termijn... om is wat meer te doen aan, aan, aan sturing van parkeervakken. Dat gaan we ook doen, hè. We hebben een parkeerverwijssysteem dat uh, wordt vernieuwd. Dus we proberen ook in Zandvoort dan ook mensen... naar die parkeerterreinen te krijgen... zodat ze niet doelloos in een wijk gaan rijden. En als het druk is, is dat helemaal fijn dat dat niet gebeurt. Maar als het rustiger is... Dan, dan, dan vindt men toch wel de weg. En waar je mag parkeren, mag je parkeren natuurlijk. Dat, dat is het probleem natuurlijk. Maar hier gaat het vooral om mensen die niet in Zandvoort willen parkeren. En gratis ergens willen staan in een, in een wijk buiten Zandvoort eigenlijk. Dat, dat is nu aan de orde. Dus dit is wel een hele bewuste groep die er staat. Dus ik hoop dat we dan, dan ook als dat zich blijft herhalen. Dat we daar op een slimme manier op kunnen acteren. Uh, wethouder Gertjan en Bluis, dank u wel voor de toelichting. Heel succes.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 maar ik vergat hoe jij me zag. Dat ik zo anders ben dan jij. Ik loop de straat in. Maar het zal me nooit verwarmen omdat het mij niet kan omarmen, wie zou mij zien, wie zou ik willen schreeuwen? Ik zou eindelijk willen schreeuwen, maar het gaat niet. Jij bent niet alleen van mij, ik kan de wereld laten zien dat het zo beter is. Misschien het is al lang verleden.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 blijft of, uh, of, of een keer gaat verdwijnen.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 Informatie uit jouw regio. Elke zondag te horen op Haarlem 105 en ZFM Zandvoort.